In Goorlen werden gemiddeld zes boetes uitgedeeld op elke 1000 inwoners. Dat was minder dan het Nederlands gemiddelde. 21 boetes per 1000 inwoners. Op de ranglijst van 388 gemeenten met het meeste huftig gedrag staat Goorlen op plaats 214. In de muziekcorner van afgelopen maandag was Mario de Kort te gast. Hij is een bekende operazanger uit de regio Tilburg en Goorlen en is in deze plaats ook erg bekend. Hij vertelde in de uitzending hoe hij ooit was begonnen. In de tijd, uh, ik had dus een zaak in zonnebanken, uh, zondag, waar ik steeds erg trots op ben. En uh, we verdienden best wel aardig de kost. En ik had een vriend, René. René, René kon, we deden altijd samen zingen in het café. Lallen en lallen en René, die kan zingen. Dat is wel waar. Uh, beter als, uh, uh, als vroeger. Eerlijk waar, die heeft de, de falset bereik. Oh, en, die, en kwijt en dat hart. Nou, wij dachten, nou, we gaan de carnavalsplaat laten maken. Nou, dus wij naar, wij naar de studio toe, en die meneer van de studio, die productie leidt, ja, zei: ja, de gaat ze helemaal niet. Jullie moeten uh, wel eerst les nemen. Je kunt niet zomaar een plaatje opnemen, al heb je nog nee. zogenaamd zoveel poen. Nou, uh, ik, ik denk, nou, dan ga ik me dat het conservatorium toe. Dus ik ga naar het conservatorium doen. Ik bel op, ik bij een in de kortwil zangles, die schiet schieten ja, in de lak. het plaatje. Je kunt helemaal geen houders op, met een vooropleiding muziek en dit en dat. Nou, uiteindelijk hebben, we, hebben ze gevonden een juffrouw van het conservatorium. Joke Anjewier, de derdejaars. En die wilde ons wel zangles geven, René erbij. Ik vergeet het nooit in de boerabestraat. René, die zoek de juffrouw van de bak af in de hoogte. Joke, wat ging dat hard. Ja. Aanstaande maandag is er een politiehond te gast in de Music Corner. Samen met zijn trainer. Tot besluit het weerbericht. Een goede dag in de regio Gronen. Met temperaturen tussen de 20 en 24 graden vanavond koelt het stevig af en vannacht ligt de temperatuur op 11 graden. Morgen is het begin van de meteorologische zomer. Dan liggen de temperaturen lokaal weer hier in de regio tussen de 26 en 28 graden. Tot zover het Lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl